Middernacht, woensdag 2 januari. Mark Visser met het NOS-journaal. Het ongeluk van afgelopen nacht in het Friese dorpje Raart heeft een leven geëist. Een 59-jarige man is aan zijn verwondingen overleden. Elf gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Afgelopen nacht reed een automobiliste in op een groep mensen... die in Raart naar een nieuwjaarsvuur stonden te kijken. Er was geen opzet in het spel en de vrouw had ook niet gedronken. De automobiliste is waarschijnlijk geschokken van het vuur.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 Overdag in het noorden nog een bui. Verder is het overwegend droog en het wordt 7 à 8 graden. S'avonds gaat het vanuit het westen regenen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht, hartelijk welkom bij Kaasaluna. De feestmaand december zit erop. Veel mensen hebben goed gegeten de afgelopen week. Misschien stond bij u ook wel kip op het menu. En de grote vraag is dan natuurlijk, zou ik bijna zeggen, of het een plofkip was. Vandaag is Wakker Dier begonnen met haar grootste campagne. Een plofkipcampagne gericht op Albert Heijn en Jumbo. Wakker Dier hoopt dan ook vast dat mensen aan het traditionele lijstje met goede voornemens... zoals minder eten, meer bewegen, stoppen met roken, ook stoppen met het kopen van plofkip plofkippen toevoegen. En nog mooier zou het natuurlijk zijn als je die plofkippen... straks nergens meer kunt kopen. En vandaar dus de campagne die vanochtend gestart is. Plofkip is vorige maand trouwens door de lezers van het tijdschrift... Onze Taal uitgeroepen tot het woord van het jaar. En mijn gast van vannacht is ook zeer onlangs dezelfde maand... uitgeroepen tot communicatieman van het jaar... Het is de campagneleider van Wakker Dier. En uh, er waren voor ons dus voldoende redenen... nou ik zou zeggen meer dan voldoende... om hem vannacht uit te nodigen. Sjoerd van der Wouw, hartelijk welkom in Barcelona. Dankjewel. Heb jij uh, campagne gevoerd eigenlijk voor dat woord... als woord van het jaar? Plofkip. Uh, nou, om eerlijk te zijn, hebben wij wel wat met social media wel oproepen gedaan om uh, daarop te stemmen. Ja. Ja. ja, en we hebben de. Ja, blijkt steeds alweer ook bij de Gouden Loekie-verkiezingen, waar we derde waren, horen dat we een hele. echt een super actieve achterban hebben, waar we veel aan te danken hebben. Dus. dus maar ja, je moet wel uh, onze taal lezen. Dus. Uh, om, de, om te kunnen stemmen voor dat blad, toch? Nee, je kon gewoon via de website ah, stemmen. Okay. Dus uh, we hebben het uh, zo makkelijk mogelijk gemaakt. Een linkje erbij en gezegd: allemaal stemmen. En dat uh, hebben ze ja, kennelijk heel goed gedaan. Want als dat woord meer aandacht krijgt, krijgt jullie campagnes ook meer aan aandacht. Ja, en wij denken bij zoiets... als, als je als een supermarkt een product verkoopt... wat vanwege het dierenleed woord van het jaar is geworden... Ja, dan moet je dat als supermarkt natuurlijk niet meer willen verkopen. Ja. Dus wij vonden het een heel krachtig signaal, Echt een steun in de rug. Ja, ja nou, hartstikke mooi. Uh, wanneer heb jij zelf eigenlijk voor het laatst een plofkip gegeten? Oeh, dat is, uh, ja, dat is denk ik nog voor mijn achttiende moet dat zijn geweest. Want toen werd je vegetariër. Ja, sindsdien eet ik geen vlees meer. En daar, ik heb daarvoor nog een tijdje biologisch gegeten, biologisch vlees. Dus ja, dat, dat is dan al, uh, dan moet ik even terugrekenen, al meer dan 25 jaar geleden. En want ja. toen waren ze er al op de plofkippen. Ja, dat is, dat, dat, daarom, ja, daarom zijn we zo blij met hoe die campagne nu loopt. Uh, de, de, de, de plofkip is echt het speeltje van de supermarkt uh, met gestunt. Hè, ze proberen met gestunt met plofkip elkaars klanten af te pingelen. En uh, uh, het is ook een, een kip die al, ja, al 30 jaar leeft. Die onder zulke beroerde omstandigheden, al 30, 40 jaar. Dus uh, het was voor ons heel ambitieus om er iets mee te doen. En we hebben toch een hoop bereikt in één jaar. Ja. En nou hopen we dat uh, dit het laatste jaar wordt van de plofkip. Nou, over dat laatste jaar, over de plofkip... en over wat jullie al bereikt hebben, uh, praten we zo Ik vertel nu eerst even dat de Sjoerd van de Wouders... Uh, tot twee uur vannacht blijft bij ons, hè? de campagneleider van Wakker Dier. Um, als u meer informatie over deze aflevering wilt... of over andere afleveringen van Casa Luna... kunt u kijken op radio1.nl en dan even doorklikken naar Casa Luna. Uh, op die site is dit gesprek morgen al te beluisteren morgenochtend... en ook te podcasten. U kunt zich via de site aanmelden voor de nieuwsbrief van Casa Luna. En ik wijs u ook even op de Facebook-site van Casa Luna... want daar komt, ik weet niet of die al gemaakt is trouwens... maar daar komt een foto van jou of van ons samen op. Mag jij kiezen straks. Uh, Sjoerd van de Wouders. Um, de plofkip... Um, Wanneer is een kip een plofkip? Uh, ja, de plofkip waar we nu, die nu massaal in de supermarktwinkels ligt... dat is dus een kip die in, uh, in zes weken tijd... dat is dus als je het omreken naar mensenjaren uh, een peuter... van vier jaar als slachtrijp is. Dan gaat hij al naar het slachthuis. En die is zo snel gegroeid dat uh, 57% kreupel is. Uh, vanwege het overgewicht. Want die, die pootjes kunnen niet tillen? Nee, die kunnen het enorme gewicht niet tillen. Dus die pootjes groeien vrij langzaam. Die kipfilets, dus de borst borstvlees groeit extreem snel en uh, ze hellen erover en krijgen uh, gewrichtsontstekingen en ze kunnen op het laatste amper meer lopen. Ja. En die peuter, die is al wel helemaal volgroeid. Ja. Dat is eigenlijk een. Uh, ja, als je die tegenover een uh, volwassen normale kip zet, ja. dan is het zelfs een reus. Is het, dan dan een is peuter ook... in een volwassen lichaam, maar dan echt een, een dikke, dik volwassen lichaam? Maar is dat dan alleen maar water? Wat zit er in zo'n kip? Nee, dus voornamelijk spieren. Het is, echt, uh, het is een, een kip die gefokt is om zo snel mogelijk te groeien. Dus ze hebben gewoon continu de snelste groei met elkaar lopen te kruisen. En dan krijg je eigenlijk dit, uh, dit dier met hele dikke kipfilets. En verder eigenlijk niet zoveel. Dus dat hart kan bijvoorbeeld uh, die groei amper bijhouden. Dus ze hebben heel vaak hartafwijkingen. En ja, het grootste deel die loopt dus amper meer op het laatst. Omdat ze kreupel zijn. En, en de plofkip was er 30 jaar geleden ook al? Was het toen uh, dezelfde plofkip? Of was, was, werd daar toen iets anders mee bedoeld? Ja, het is eigenlijk steeds erger geworden. Hè. Ze hebben continu uh, gevocht op de snel mogelijk groei. Dus het is stapje voor stapje zo erg geworden. En uh, daardoor is het... Uh, dat heeft natuurlijk alles te maken met goedkopen. Hè. Het moet zo goedkoop mogelijk. Dus de supermarkt lopen continu tegen die boeren te zeggen... het moet nog goedkoper, nog goedkoper, nog goedkoper. En nou krijgt een boer tegenwoordig nog de prijs van, de, een, van een kopje koffie... voor een uh, slachtrijpe plofkip. Dus, dus dat is 2 euro. Ja, 1,70 ongeveer krijgt hij voor een, uh, een plofkip. En daar heeft hij dus uh, ja, die kip zijn hele leven lang voor moeten voeren. Daar heeft hij vaccinatie voor moeten betalen, stal moeten bouwen en zijn eigen inkomen uit moeten halen. Ja, dat is ook, uh, en dat lukt ook nog? Of? Uh, ja, maar dus wel op een onfatsoenlijke manier richting die kip, maar ook voor hemzelf. De, de meeste boeren verdienen ook niet meer zoveel geld. Dus uh, het is, ja, uit twee kanten worden ze uitgeknepen. En zo'n kip groeit dus in zes weken... is dan nog groter dan de gemiddelde normale volwassen kip. Uh, die poten dragen dat heel vaak niet. Het hart is niet groot genoeg. Wat hebben ze nog meer voor uh, gevolgen? Uh, nou, ze, ze liggen door hè, die snelle groei en ze kreupel zijn. Liggen ze eigenlijk op het laatst, laatste twee, drie weken, liggen ze vrijwel continu. Dat betekent ze liggen in hun eigen mest. Want zo'n stal schoonmaken tussendoor, dat, is ook, ja, dat kost geld en tijd. En dat hebben ze niet, die boeren. Dus uh, wordt niet gedaan. Dus liggen ze in hun eigen mest. Dat is zuur en nat. Daardoor krijgen ze weer uh, borstontstekingen, pootsweren. Uh, dus ja, het is eigenlijk. Uh, behoorlijk ellende. Maar ja, wat wil je? De, uh, een kipfilet in de supermarkt is uh, vaak goedkoper... dan een hele hoop uh, soorten kattenvoer. Ja, dan mag je ook niet verwachten dat je een topproduct hebt. En ja, wie betaalt uiteindelijk de prijs voor zo'n goedkoop spul? Hoef je kip... het eigenlijk ook dat hij zo snel gegroeid is? Uh, ja, ik kan dat dus niet uit de nee. zeggen. Maar je hoort wel vaak van mensen... er zit gewoon eigenlijk amper meer smaak aan. Er zit inderdaad veel water in en... Uh, uh, ja, een hoop mensen zeggen dat ze het wel proeven, ja. ja. Hoe leven ze verder? Hoe zijn ze gehuisvest? Uh, nou, ze zitten eigenlijk in een hele grote schuur... van gemiddeld ongeveer 30.000 kippen in zo'n schuur. Daar zitten ze met uh, 20 op een vierkante meter. Dus uh, ja, dat is ongeveer een uh, uh, velletje... Ja, dat moet ik even, uh, even tot me door laten dringen, want dan heb je 20 kippen? Ja, 1 ja, dus uh, vierkante meter en dan 20 kippen. Vier, dan ongeveer, heb je een, ja. minder dan een velletje papier leefruimte per kip... Uh, dus dat is heel waar. Dus, ja, ze kunnen niet meer lopen vanwege hun fysieke gesteldheid. Maar, maar ze kunnen ze ook, ook niet meer lopen vanwege mee. ruimtegebrek. Uh, ja, alles is gericht op zo snel mogelijk, zo goedkoop mogelijk. En, en pikken ze elkaar erg? Maken ze veel ruzie? Nee, want ze zijn eigenlijk een speuters van vier. Dus die hebben nooit een uh, moeder gezien. Ze worden eigenlijk ook nooit volwassen. Dus het is eigenlijk. Uh, ja, ze zitten daar een beetje apathisch voor zich uit te kijken. Ze leren wat, wat eten en drinken. En that's it. eigenlijk. Dat is het leven van Plofkip. Huh. Hoeveel hebben we er? In nou, in Nederland slachten we anderhalf miljoen per dag. Dat is echt een onverstelde aanname. Dus 450 miljoen uh, per jaar worden we in Nederland geslacht. We zijn de, mensen denken vaak van, ah, joh, het zal wel meevallen. Maar we zijn ook het kipdichtste land ter wereld. Hè. Nergens leven zoveel kippen op zo'n kleine ruimte als in Nederland. Uh, trouwens ook bij varkens en ook bij kalveren. Dus we zijn echt een mega land in de V-industrie. Maar 450 miljoen? Kippen? Slachten, ja, in Nederland. En, en, en 150 miljoen we? eten we zelf op. Dus een derde eten we zelf op. Twee derde gaat de grens over. Maar 150 miljoen, dat is bijna 10 per persoon dus. per jaar. Ja, ja, ja, ja. En, en, dus, en die 300 miljoen gaan de grens over. Waar gaan die heen? Ja, voornamelijk naar de buurlanden. Dus heel veel naar Duitsland bijvoorbeeld, uh, België. Uh, voornamelijk de buurlanden. En krijgen wij ook weer kippen van hun? Of, of, of nee, wij, wij zijn echt een uh, vee industrieland Dus we staan eigenlijk bekend om onze vee-industrie... Uh, ja, dat is wat we al heel lang doen. Het is eigenlijk ontstaan doordat uh, uh, wij die haven in Rotterdam hadden... en de Lambe-universiteit. Die uh, haven in Rotterdam kreeg je goedkoop vee, uh, veevoerimport via die haven. En de uh, Lambe-universiteit die gaf uh, veel technologieën. Die heeft de veeindustrie helpen ontwikkelen. En daardoor hadden we eigenlijk een voorsprong op andere landen. En uh, is die veeindustrie in Nederland zo groot geworden? En een groot probleem wat ons betreft. Ja. Yeah. En dus moest er campagne gevoerd worden. Dat, dat hebben jullie vaker gedaan, ook tegen de plofkip. Want anders had je de Lookie Award. Oh nee, jullie zijn derde geworden. Maar in ieder ja, geval nee, hadden jullie niet meegedongen naar die, naar die prijs. Er was al een plofkip-spotje. Ja. Wat is er nu veranderd sinds vandaag? Want vandaag is er een nieuwe campagne begonnen. Ja, de branden. grootste ooit. Ja. Dus dat is al anders. Maar wat is er verder van? Uh, wat er is veranderd is dat we ons heel gericht, uh, veel gerichter zijn uh, richting de Jumbo en Albert Heijn. Uh, omdat wij denken dat het van hun, de verandering moet nu van hun komen. We, een, uh, we zijn in vorig jaar in uh, januari hebben we wij alle supermarkten, en alle aanmerken, bekende aanmerken, we aangeschreven van ja plofkip, we starten een campagne. Dit is het grote welzijnsprobleem en uh, uh, we hopen dat jullie er iets uh, mee doen. En waar moet je dan bij aanmerken aan denk? Verwe die verwerken kippen. Ja, de, de, de pizzas, de worsten, de, de, salades. de salades, ja van alles en nog wat. Ja. Oké. Okay. En uh, toen zijn we begonnen met de aanmerken, daar zijn er een hele hoop van omgegaan. Hè. Die zijn gestopt met plofkipgebruik. En vervolgens zijn we ons in het algemeen richting supermarkten gaan, uh, gaan campagne voeren. Er zijn er ook een paar supermarkten, hebben stappen gezet. Hè. Supermarkt Deen, eh, Noord-Hans, supermarkt is helemaal uh, van de plofkip af. Uh, die stapt helemaal van de plofkip af, hebben ze al beloofd. En uh, andere co-op die stapt van een groot deel ervan af. Een aantal hebben hun scharrelassortiment behoorlijk uitgebreid. Alleen Albert Heijn en Jumbo doen eigenlijk al amper wat. En dat zijn natuurlijk, die verkopen samen ongeveer de helft van alle plofkippen in Nederland. Dus ja, nou moeten we het. Uh, uh, nou zijn zij degene die moeten bewegen daar. Uh. Ja, snap ik. En we hebben een spotje. Daar, dat, dat, daar, daar zijn jullie vandaag mee begonnen, dus die laten we nog even horen. Met goedkope kip lokken supermarkten zoals Albert Heijn en Jumbo ons de winkel in. Maar een kilo kip is geen stuntartikel.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 Nou, dat, uh, ja, iedereen kan twitteren natuurlijk. Ja, dat is echt waar. Nee, Oké. Okay. Uh, ja, dit is het spotje waarmee jullie de, de supermarkt uh, gaan aanpakken. Die twee, nou, dat heb je net gezegd, die hebben verkopen met elkaar de twee uh, of de helft van alle plofkippen in Nederland. Um, ja, wij hebben even gebeld. Jumbo konden wij vandaag niet bereiken. Het heeft wel erg te maken, ongetwijfeld, met het feit dat het 1 januari is. Maar Albert Heijn heeft wel gereageerd. Een schriftelijke reactie wilde niet reageren in de uitzending. Maar ik ga dat even voorlezen aan jou. Ja. Um, nou ja, misschien wel goed om eerst nog even... Te, want hoe hebben, ze, hoe hebben ze naar jullie toe gereageerd verder? Uh, nou, we hebben al, uh, het is niet zo dat wij ruzie hebben met elkaar. Het is dus eigenlijk zo, wij, wij proberen het wel uh, zakelijk te houden. Dus we hebben regelmatig contact met elkaar. Of er nog nieuwe ontwikkelingen zijn. En uh, uh, ja, die zijn er dus niet bij Albert Heijn Maar ba eigenlijk. balen ze niet, heel erg. Ja, dat zullen ze niet openlijk tegen ons zeggen. Maar wij gaan er wel vanuit dat ze, dat ze van zoiets wel balen. Omdat uh, we hebben eigenlijk eerder met legbatteren met biggen castratie, onverdoofd biggetjes castreren en met kallersvlees gezien dat... Uh, ja, die winkels, als je gaat zeggen wat het verhaal achter hun product gaat vertellen, dan, ja, dan stoppen ze toch snel mee. Dat betekent dat ze ja, toch wel van balen als je dat verhaal vertelt. Ja, want ze maken er veel winst op. Eh, nou, ze maken niet eens, dat is het zure, ze maken eigenlijk niet eens winst op die kip. Want ze, ze stunten er zo extreem mee, dat ze eh, ja, er zelf niet eens meer aan verdienen. Maar het is puur een speeltje om klanten te trekken. De ja. traffic builder heet het dan in vakjagon, hè? Dus uh, ze proberen klanten af te pingelen van elkaar... door nog dieper te stunten dan de, dan de buurman. Oké, okay. goed. Even die reactie. Nee, het is dus nog wel te doen, dus ik lees hem even helemaal voor... en dan kan jij er vervolgens weer op reageren. Albert Heijn is dit, hè. W Wakkerdier is in 2012 gestart met een nationale campagne... om een einde te maken aan de verkoop van vlees van reguliere kip. Dat ander woord, hè? Ze vragen bekende aanmerken en supermarkten om deze kip te vervangen... door kip met minimaal één ster van het Beter Leven-kenmerk van de dierenbescherming. Kippenvlees met één ster is afkomstig van een ander kippenras. Die kip dient gehouden te worden in een stal... die minimaal acht uur per dag toegang biedt tot een vrije uitloop... die qua oppervlakte minimaal 20% van het oppervlakte van de stal biedt. De omschakeling van reguliere pluimveehouderij naar een pluimveehouderij met één ster... betekent dat de stallen ingrijpend verbouwd moeten worden. Klanten kunnen bij Albert Heijn al sinds jaar en dag kiezen voor verschillende soorten kip. Reguliere kip, scharelkip, biologische kip. Het resultaat hiervan is dat Albert Heijn op dit moment 90% van de scharel en biologische kip in Nederland verkoopt. Deze kip is herkenbaar aan het Beter Leven kenmerk van de dierenbescherming. Albert Heijn werkt sinds 2008 samen met de dierenbescherming. Dit draagt bij aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van de supermarkt en sluit aan bij het streven van de dierenbescherming om het welzijn van dieren in de veehouderij te verbeteren. Resultaten van deze samenwerking zijn dat sinds 2009 het kalfsvlees van Albert Heijn voorzien is van het Beter Leven kenmerk en sinds 1 juli 2011 meer dan 70 verse varkensvleesproducten van het eigen merk een ster of één ster van het Beter Leven kenmerk dragen. We zijn bijna klaar. Op dit moment onderzoeken we samen met de dierenbescherming... en de Universiteit van Wageningen... welke stappen we kunnen zetten om de leefomstandigheden... van kippen te verbeteren. Dat gaat niet van de een op de andere dag... omdat dit consequenties heeft voor de pluimveehouderij. Klinkt vrij redelijk. Uh, ja, het verhaal erachter is. Probeer je eigenlijk de, de, het verhaal te vertellen dat ze het allemaal met de dierenbescherming doen. Maar de dierenbescherming vindt ook echt dat Albert Heijn... het veel te langzaam doet en veel te weinig ambitieus is. Ja. Uh, we hebben zelfs zitten rekenen. En uh, je kunt makkelijk binnen één, anderhalf jaar omschakelen. We, geven, we zeggen eigenlijk tegen Albert Heijn... geef nou in ieder geval... we snappen ook dat morgen niet al die plofkip uit jullie schap kan zijn. Hè? Want om succes in je campagne te hebben... moet je ook realistische doelen stellen. Ja. Uh, uh, maar geven in ieder geval een datum voor uh, eind 2014. Dat kan allemaal makkelijk. Dan zit, zit je, heb je nog marges ingebouwd. Voor eind, eind 2014? Eind ja. ja. Maar zij uh, zeggen: want, je, je hebt daar andere kippen voor nodig. Ja, dat klopt, want dit, dit, dit zijn de plofkippen die uit elkaar ploffen. Als nee, je nee, maar ik bedoel, ook een andere ras neem ik dan. Ja, een andere ras, dus ja, klopt. Ja. Maar die zijn, die zijn er al voldoende, hoor. Die zijn in andere landen, bijvoorbeeld in Frankrijk... Eh, lopen er al tientallen, meer dan honderd miljoen, van rond. Dus dat is helemaal niet zo'n probleem. En dan hebben ze het over die 20 procent van het oppervlakte van de stal... moet dan vrije uitloop zijn. Ja, dan krijg je een, een overdekte uitloop heet dat dan. Dus uh, uh, ja, dan hebben ze gewoon meer ruimte. Ja. Ze hebben nu uh, dus een velletje papier ja. leefruimte. Ja, lijkt mij uh, niet onredelijk als ze iets meer ruimte krijgen. Maar zij zeggen dat kunnen veehouders gewoon niet waarmaken. Jawel hoor, dat kunnen ze makkelijk voor in die termijn, ja, morgen dus niet, maar ja. in die termijn die wij redelijk vinden, kunnen ze dat makkelijk uh, waarmaken. En dat ja. laten ook andere supermarkten en aanmerken zien, alleen Albert Heijn, die eigenlijk de machtigste is, hè, die verkoopt ongeveer een derde van alle kippen. Dus die heeft, die, iedereen wil bij Albert Heijn leveren, dus uh, ze hebben een hele, hele grote machtspositie, monopoliepositie bijna. Uh, dus Albert Heijn zou het dan niet kunnen wat die rest, wat die aanmerken en die andere supermarkten wel kunnen. Dat is een beetje een ongeloofwaardig verhaal natuurlijk. Ja. Uh, dan zeggen zij, ja wij verkopen wel mooi 90% van alle biologische kippen in Nederland. Dus ja, zijn die, is, die is. heel goed bezig. Ja, ja, ja, ja. Vreemd cijfer, want uh, onderbouwd is het niet. Nee? Uh, ze hebben dit al vaker geroepen en ik snap niet waar ze vandaan Wat denk jij dat het de juiste cijfer is? Ik denk die 90%, zij zijn vroeger wel, hebben ze wel een voorlooppositie gehad. Hè? Daar, mensen kennen Albert Heijn nog wel een beetje als de, als de maatschappelijke supermarkt op een aantal punten. Ze waren ook jarenlang koploper in de eco-monitor met de meest, meeste biologische producten. Maar daar zijn ze ook ver weggezakt. En je ziet ook bij dit soort dingen dat ze eigenlijk worden ingehaald links en rechts door andere supermarkten. Ja. En 90%, ja, misschien was dat dus heel lang geleden, maar nou echt niet meer. Dat, ik snap niet hoe, hoe ze erop komen. Nee. Dan uh, hebben ze het over dat uh, uh, bioloog of dat een sterren kalfsvlees. En dat ze heel veel producten hebben, maar dat, jij zegt ze zijn weggezakt juist. In vergelijking met andere supermarkten. Ja, het is een beetje gênant als ze daarmee gaan pronken. Want uh, wij hebben uh, die kalfsvleescampagne gevoerd. Hè. Ze hadden toen nog vlees, blank kalfsvlees. Dus van kalfjes die expres bloedarmoede wordt gegeven om een ander kleurtje aan het ja. vlees te geven. Blanker. Heel, ja, echt een gênante toestand. En we hebben uh, daar ook radiospotjes destijds over gemaakt en uitgezonden. En ze hebben ons toen eerst gedreigd met een rechtszaak, als we daar niet mee zouden stoppen. En we hebben dat bij uh, een advocaat gecheckt en we stonden goed in ons recht gezegd... we stoppen niet met die spotjes. En een paar dagen later zei ze, oké, okay, dan stoppen wij met dit vlees. <laughs> en om daar nou mee te gaan pronken, dat is een beetje de omgekeerde wereld. Ja. Uh, dat deze ze dus alleen maar onder, onder druk. Ja, want hoe zit dat met die supermarkt? Hebben die enig maatschappelijk uh, bewustzijn of is het puur zakelijk, commercieel? Het vleesuitenschap omdat de, de klanten het willen? Uh, nou, het is niet dat zij verkopen wat de klanten willen. Ze sturen echt enorm. Uh, en je staat er niet bij stil als gewoon een klant uh, hoe enorm ze dat doen. Uh, wij hebben op een gegeven moment, tien jaar geleden, toen we met dit company campaigning begonnen, dat is dan de campagne-strategie die wij hebben. Uh, toen, dat was de eerste campagne die we toen voelden, was met eieren En uh, we begonnen toen bij de grootste verkoper. Volgens mij was het toen. Super de boer of zo. Begonnen we toen campagne te voeren en super de boer zei, weet je wat, uh, we, wat wij gaan doen, wij gaan de legbad eieren, uh, uh, gaan wij niet meer op ooghoogte schap leggen, dus niet meer op mm -hmm. de derde, derde schap, uh, maar helemaal onderaan en dan zetten we niet vers ei op, maar kooiei. En toen kelderde het aantal mensen dat uh, uh, die eieren uh, kochten, ja. van 42 naar 18 dus al meer dan zo half. Zo kunnen ze eer, dat beïnvloeden. Ze beïnvloeden je enorm in je keuze. Jij koopt echt niet in de supermarkt wat jij wil, maar wat zij willen. Ja, maar goed, als we, kijk, dan, het kan zijn dat ze denk, zelf ook denken van... het is eigenlijk wel zielig voor die kippen, dus laten we dat maar anders gaan doen. Maar het kan ook zijn dat ze denken van... ja, al die campagnes dat is niet goed voor onze naam, dus daarom gaan we het veranderen. Denk je dat er enig maatschappelijk bewustzijn is? Ja, dat nou, is, het zijn, zijn ook mensen. mensen he? veel he? zijn. Ja, Het zijn natuurlijk ook mensen. Dus, uh, en, en als je met ze met uh, om de tafel zit onder vier ogen, dan zeggen ze, geven ze ook wel aan dat ze iets belangrijks vinden. Of ze zeggen, nou, het persoonlijk koop ik altijd uh, die en die producten. Maar uh, ze zitten natuurlijk om een commercieel belang van hun bedrijf te dienen. En uh, dat mag niet te veel kosten. En dat neem ik ze ook niet kwalijk. Hè? Wij, wij zijn we zijn wel zo zakelijk dat we denken, we moeten we, we, we voeren geen campagne omdat wij een hekel hebben aan Albert Heijn, een campagne omdat wij denken dat als we een beetje druk op Albert Heijn... dat we daar een ja, hoop mee kunnen bereiken. Het is dus pure strategie. Het is een spel bijna geworden. Het is waar, waarbij uh, boosheid en gevoel misschien niet eens zo'n grote rol speelt. Nee, want ja, moet je ze kwalijk nemen dat ze winst willen maken. Het is gewoon een commercieel bedrijf. Maar we kunnen wel, wij moeten dus zorgen dat we een situatie creëren... waarbij het voor hun aantrekkelijk en winstgevend wordt om om te schakelen. En dat doe je dus door te... Ja, wij noemen het dan fame en shame. Ja, hè, precies. Dus, maar dat is nieuw, hè? Nou ja, wij doen het altijd, maar we beginnen het wel steeds meer onder de knie te krijgen hoe je dat moet doen en hoe je dat ook op het juiste moment, de juiste hoeveelheid, dat, dat komt allemaal vrij nauw en uh, ja, dat werkt wel. Dus is maar zo... wat is het precies, frame en Ja, frame en shame, dat, wij noemen dus company campaign, dus je begint gewoon een campagne, daar doe je heel open over, dus wij schrijven al die supermarkten en aanmerken aan van we beginnen een campagne en uh, uh, je kunt meegaan of niet, moet je zelf natuurlijk weten, uh, maar wij gaan een herrie op het onderwerp maken, dus we gaan het, het probleem van die kop, plofkip laten zien, bij iedereen laten te zien. En vervolgens gaan we zeggen wie het verkopen... en wie daarin juist niet meer verkopen... en juist goed bezig zijn. Ja. En dan willen ze allemaal bij de voorlopers horen. En vooral als je ze gaat benoemen. Dus in het begin doe je het nog een beetje algemeen... Hè, om de mensen te laten zien van dit is naam nou een plofkip. En daarna ga je zeggen... en zij verkopen die plofkip en zij niet meer. En dan willen ze allemaal bij horen bij degene... die het niet meer verkoopt. Maar Albert Heijn en Jumbo waren daar kinderlijk nog niet... zo gevoelig voor tot nog toe. Nee, nog niet. Nou, we weten wel achter schermen dat ze wel bezig zijn... met dingetjes, maar uh, ja... Uh, wat, is, wat is houdt dat in? Bezig zijn met dingetjes? Ja, nou, uh, uh, uh, dat ze aan het kijken zijn naar de alternatieven. Dus Albert Heijn is bijvoorbeeld in, Ro in Roemenië geweest naar, naar een ster kippenstallen. om te kijken hoe dat kan. Uh, bij allerlei andere alternatieve kippenstallen geweest. om te kijken of ze daar. Uh, ja, wat dat voor hun kan betekenen. Ja. En, dus ze zijn er wel mee bezig. Alleen uh, ja, het gaat veel te langzaam. En, dus wij moeten gewoon zorgen dat het nog aantrekkelijker met, met dat en aantrekkelijker dat Het shame is ze dus een beetje in een kwaad daglicht te stellen. Of in ieder geval gewoon vertellen wat de feiten zijn. En, ja, en laten zien de, dat ja. ze... En dat is in dat een dat kwaad ze niet daglicht te ja, ja, Dat ze niet <laughs> dat goed weten Dat niet, zijn, zijn de boodschappen van hun slechte ja. verhaal achter de kip. En, maar aan de andere kant hebben jullie ook spotjes gemaakt. Bijvoorbeeld voor, voor die supermarkt Deen waar je het al over had. Ja. En, en, daar geven jullie ook geld aan uit om ze te feliciteren. Ja. Dus dat is eigenlijk net zo belangrijk hoor. Dat je, dus, je moet gewoon het zo aantrekkelijk mogelijk maken om om te En doe je door de voorlopers te veemen veer in de kont steken. En ja. de achterblijvers uh, publiek te laten zien, aan het publiek te laten zien. Aan hun klanten vooral te laten zien dat ze achterblijven. Ja. Dus dat is het nieuwe aan die campagne ook. En daarnaast heb ik begrepen dat jullie vroeger je ook veel meer op de boeren richten. En tegenwoordig op de winkels, op de supermarkten enzovoort. Ja. En, de, en de aanmerken. Want die boeren... Ja, je kunt wel steeds tegen een boer zeggen van uh, je hebt 30.000 kippen in de stal en je geeft ze een A4'tje leefruimte. Ach, je bent hartstikke fout bezig. Maar ja, als zolang hij een kopje koffie voor een uh, slachtrijpe plofkip krijgt, kan hij ze ook helemaal niet beter houden. Dus uh, ja, daar, daar valt niks te halen. Uh, uh, en die boer is ja feitelijk eigenlijk ook een beetje slachtoffer van het systeem. Die moeten maar steeds groter en groter ja. en efficiënter en uh, om... om omdat ze steeds minder voor zo'n kip krijgen. Ja. Dus wat wij willen is dat die supermarkten. Uh, wij spreken die supermarkten aan, die kunnen veranderen. En dan, dat zal dan betekenen dat ze een deel van die prijs doorbreken aan hun klanten. En ja, er wordt een iets duurdere kip. Het gaat dan vaak om een centenkwestie. Het gaat om twee, drie dubbeltjes voor zo'n uh, zo één sterkip... kip vergeleken met zo'n plofkip. En uh, dan kunnen ze dat geld weer geven aan die, uh, aan die boeren. En die kunnen ze dan fatsoenlijk houden. Ja. Want wat is nou jullie doel eigenlijk met deze campagne? Wanneer ben je tevreden? Dan uh, moet plofkip gewoon uit de supermarkt zijn. Ah, wanneer? En, uh, ja, in ieder geval eind 2014. Oké, okay, dat is wat je Niet dacht. sneller, maar uh, eind 2014 is allemaal realistisch en haalbaar. Ja, is het, ja, is het ook echt realistisch? Want als je ja. die brief van Albert Heijn leest... Dan, dan zeggen zij van dat is veel te snel, dat halen we nooit. Uh, ja, we hebben daar goed aan zitten rekenen voor. Want het heeft helemaal ja, wel, geen maar zin. zij moeten dat ook geloven, dat het kan natuurlijk. Ja, maar ze geloven ook wel dat het kan. Alleen is de ontkenningsfase waar ja, we ja, nog zitten. Ja, oh ja, dat... We zijn pas één dag bezig met de campagne. Dus dat is nu nog de ontkenningsfase. Maar nee, we hebben er echt goed aan gerekend. En het heeft voor ons natuurlijk geen zin om uh, uh, campagne-eisen te hebben... die toch niet realistisch zijn. Maar gaat zijn. dit ook echt gebeuren, denk je? Ja, is de dit plofkip uit Nederland ja. vertrokken? Ja. Maar dat, en dan heb je die 450 miljoen plofkippen. Die 300 miljoen die naar het buitenland gaan... zijn die dan ook uh, verdwenen? Ja, dat is weer een ander probleem. Wat we tot nu toe eigenlijk... Wij richten ons daar niet op, want daar hebben wij weinig invloed op. Want we kunnen niet naar een buitenlandse in, we kunnen niet in Duitsland campagne gaan voeren... om vooral geen Nederlands plofkip te, te kopen. Maar is er geen wachtertier daar of zoiets? Ik vind die vakker, ja, zo. die zijn er wel. Dus dat gebeurt ook. Hè. Wij worden, als wij een succes hebben gehad met legpad, eieren, biggen, castratie... dan worden we gewoon letterlijk gebeld door die omredigende dierhoopschermsorganisatie. Hoe doen jullie dat? Kun je ja. dat op papier nou, dat zetten is en onze cursus daarin zeggen? Ja, je bent krijgen. hartstikke klein, hè? Negen mensen werken er, toch? Ja, we zijn met negen. Ja. Ja, ja, ja. Dat is toch fantastisch dat je dat dan voor elkaar krijgt? Ja, ja daar staan we zelf ook nog wel versteld Van als je dan ja, zo'n miljardenbedrijf als uh, Albert Heijn, die uh, wekelijks uh, een budget, een reclamebudget heeft uh, waar wij uh, nog, uh, nog, geen, uh, nog in een jaar nog niet eens hebben. En dan toch zoveel invloed op zo'n bedrijf kunnen hebben, dat maar, is wel. Uh, zijn ja, wel zij bedrijf. zouden ook tien advocaten op jullie kunnen zitten, en die vinden vast wel wat. Ja, dat doen we. Dat hebben ze in het begin ook wel gedaan. Maar we hebben heel niets. vaak. Nee, we even. hebben tot nu toe al onze rechtszaken gewonnen. En dat is ook belangrijk hoor. Want uh, ten eerste, uh, als wij een keer verliezen van Albert Heijn en krijgen een schadeclaim... dan zijn we zuur. Want uh, dat kan om groot, voor ons hele grote bedragen gaan. Maar daarnaast is het ook zo dat... Uh, ja, we, zolang wij steeds gelijk krijgen, behouden wij ook onze geloofwaardigheid. Dus en gaan, gaan zij ook bent? minder, minder uh, procederen misschien? Ja, dan leren ze ook, het heeft geen zin om, uh, om ja. dat te doen. Dus dat, dat, dat merk je wel, dat uh, we steeds serieuzer worden genomen. En uh, dat is mooi. Ja, dus die, die 150 miljoen plofkip is dan in ieder geval verdwenen eind 2014. Maar moeten wij niet naar die drie sterren? Want, want, want je hebt de één sterren. De twee sterrenkippen kom ik niet vaak tegen trouwens. Ik weet niet of ze bestaan. Ja, ze bestaan wel. Ja. Oh. Ja, ja, maar... Maar, maar, maar één of drie is het vaak. In ieder geval in de supermarkt. Uh, drie is ook een stuk duurder meteen. Ja, biologisch. is bijna zet. twee keer ja. zo duur, volgens mij. Ja, bij kip is dat zo, ja. ja bij ja. varkensvlees en rundvlees scheelt niet zoveel, maar bij kip scheelt ja. het wel echt veel. Hey, waarom en, is dat dan? Omdat de... ja, niet omdat biologisch zo duur is, maar plofkip gewoon extreem goedkoop. Okay. Als, je zo, als je goedkoper bent dan kattenvoer, ja... Ja, daar, daar, en je wilt dan toch fatsoenlijk gaan doen... Ja, dan word je een stuk duurder om, om een kip fatsoenlijk te houden. Dat kost gewoon wat geld. Ja. En, maar daar moeten we eigenlijk naartoe, toch? Dat we met z'n allen die drie Ja, absoluut. Ja. Dus wij zeggen ook niet tegen onze achterban van... Uh, koop één kip, want dat vinden we eigenlijk nog te weinig. Maar wat, ja. uh, want die hebben ook niet zo'n leuk leven, Nee, dat is wat Albert Heijn zegt. 20% meer leefruimte en overdekte uitloop. En het is in ieder geval veel gezonder last. Dus je bent het antibiotica-probleem ook gelijk kwijt. Dat is ook het absurde aan die plofkip. Hè. Dat, dat, er zijn al heel veel spoeddebatten in de Kamer gehouden... over het extreem hoge antibiotica-gebruik in de veesector. Voornamelijk in de pluimvee-industrie. Waardoor eh, allemaal multiresistente bacteriën ontstaan. En dan heb je eigenlijk met één simpele maatregel opgelost. Wegplofkip. Want die, die kip of die biologische kip... heeft eigenlijk vele malen minder antibiotica nodig. Ja. Dus uh, niet alleen voor het dier is het belangrijk... ook voor je eigen gezondheid. Hij moet weg en hij gaat weg. En hij gaat weg, ja, ja? precies. En die we er Eh... Nou ja, toen wij begonnen aan, aan deze campagne... hadden we wel zoiets van... Ja, uh, colorslays en bigge eigenlijk nog een makkie... vergeleken met die, dat speeltje van de supermarkt. Ja. Die plofkip van onder 450 miljoen per jaar. Dat is wel echt heel groot. Maar ja we hebben nou wel het idee... Uh, als je de, wij hebben nou het idee... Hoe kan een supermarkt zo'n product blijven kopen... dat woord van het jaar is vanwege ja. dierenleed? Dat kun je gewoon niet doen. En Dat lag natuurlijk al eerder hebben zien. Maar gewoon... dat, dat, dat is van jezelf, vanuit jezelf nog gedacht. Hè? Dat is toch nog ja. weer iets anders dan dat je echt zeker weet... dat die gaat verdwijnen? Uh, nou, als je ziet hoeveel aanmerken al om zijn... en ja. dat ook supermarkten beginnen te schuiven... dan ga, gaat, gaan die anderen ook om. Oké, okay, mooi. En zijn die, zijn die bakjes Joma allemaal veel duurder geworden? De kipkerrie? Uh, en de... Nee, want dan gaat het eigenlijk vaak om uh, uh, niet zo heel veel kip in zo'n zo bakje. Dat ja, is zonde... het probleem als de kerrie duurder wordt. bij die. <laughs> ja. Ja. Goed. Wij praten straks even door over jou als communicatieman van het jaar. Uh, maar je hebt ook muziek meegenomen voor ons. En wat is dat? Uh, Wish You Here van Pink Floyd. 1, En te gast dit uur, maar ook het volgende uur, Suurt van der Wouw, campagneleider van uh, Wakker Dier. We hebben het over de plofkip. De plofkip-campagne is vandaag begonnen. Die is gericht tegen Albertijn en Jumbo. En vorige maand is Suurt van der Wouw uitgeroepen tot communicatieman van het jaar. In 2010 was je ook al genomineerd. Dat is niet gek. Nee, nu is het gelukt. Hartstikke leuk. Ja, ja zelfs. Ja, nou, maar hoe reageerde je toen je het hoorde? Uh, blij. Sprong <laughs> je een gat in de lucht? Uh, nou, dat ook niet hoor, maar uh, ja, ik was wel heel blij mee. Nou, ik vond het vooral leuk om... Uh, mensen denken vaak, bij zo'n campagneorganisatie zwakke dierenwerk gewoon actievoerders, die, die zochten, dan worden ze boos op iets... en dan gaan ze met een spandoek ja. de straat op. En dan, uh, ja, maar het, het is echt een vak waar uh, wij een hoop kennis voor moeten hebben. En dat is de, eigenlijk de erkenning die je dan krijgt... met zo'n communicatiemanverkiezing. Maar het is volgens mij helemaal niet het vak waarin jij bent opgeleid. Je bent bioloog, hè? Uh, klopt, ja. Dat is eigenlijk iets heel anders, ja. Maar ja, het is toch uh, uh, vooral een kwestie van uh, communicatie, een kwestie van uh, ja sociaal gevoel. van wat je wel en niet uh, kunt zeggen, maar niet alleen zeggen met campagne. Het ging bij ons vooral om de manier hoe wij free publicity maken en campagne voeren. Ja. En uh, ja, dat is vooral een uh, beetje neus voor hebben eigenlijk. En waar komt die neus van jou vandaan dan? Nou, je ja, van mijn vader en mijn moeder dan misschien ja, hebben die dat ook, denk ik? Nee, die hebben dat helemaal niet. Maar ja, het zal... Uh, ik weet niet, nou, het is ook gewoon, een, het is ook gewoon denk ik, hard werken... en uh, een vakidioot zijn. Ik denk, iedereen die prijs wint op zijn vakgebied... een beetje een vakidioot is, en dat ben ik ook wel. Ja, maar ben je een communicatie of een dieren-idioot? Nou, een dieren die probeert met communicatie iets te bereiken. En ja, dan word je uiteindelijk ook wel... Uh, krijg je steeds meer ervaring in die communicatie, ja. Dus dat is een beetje gegroeid... Ja. Ja, ja, daar ben ik al 15 jaar mee bezig. ja want, En als je dan kijkt, naar nou, want jullie hebben op de, op de site ook de succes. Dat is heel goed, die worden gevierd op de site. Die ja. worden genoemd in ieder geval. En dan heb je het over legbatterijen. Uh, de kippen, die zijn er die zijn niet meer, hè? die kun je niet meer in de supermarkt kopen. Nee, die eieren niet meer. Nog wel in producten, als koekjes en cake soms nog. Maar uh, de losse eieren zijn allemaal weg. En is dat dan echt het wakker dier succes? Of hebben er meer mensen daar... Uh... Nee, dat was echt iets wat je eigenlijk nou met die plofke probeert te bereiken. Dus toen werden nog er ander, nog anderhalf miljard er eieren per jaar uh, gingen over de toonbank van de supermarkten. Toen zijn we die campagne begonnen. En binnen een jaar was eigenlijk alles weg. Uh, terwijl dat eigenlijk al dertig uh, jaar ook in die winkels lag. Ja. Dus dat was wel echt, had wel echt met onze campagne te maken. Ja. En dan de gegarandeerde weidegang voor steeds meer koeien. Wat ik ook erg belangrijk vind voor het landschap trouwens. Want het ziet er ook veel mooier uit, al die koeien in de wei. Ja, hebben jullie ook? Uh, heb je al uh, zo'n cousin op de eerste weide ja, uh, ja, ja, ja, Ja, ja, ja. Echt, vind ik echt een prachtig gezicht. Ja, ja. Een, Yeehoe, dus, we zijn weer een uh, heel introvert dier en die gaat in één keer heel extra ja, boksprongen ja, maken. Ja, dat, en is, dat is leuk, mooi. En dan denk je, daar doen we het dus voor. Ja. En dan de biggetjes die niet meer onverdoofd gecastreerd worden, ook een wakker dier succes. Uh, de kiloknaller, hè, Die kennen we ook allemaal. Ja. Hoe gaat daar nu mee, Kieburg? Uh, nee, die is nog niet weg. Nee, nee. Dus dat, Deze plofkipcampagne is eigenlijk een volg op die kiloknallencampagne. Want uh, uh, plofkip is de extreemste vorm van kiloknallen. Maar wat is dan het succes van die kiloknallen? Er zijn er wel veel minder die knallers. Ja, ze zijn echt, uh, al die supermarkten zijn echt minder gaan knallen. En je, wat, je, wat je vorig jaar uh, van de zomer... hebben al die supermarkten aangegeven... en dat was eigenlijk het grootste compliment... wat we ongeveer konden krijgen. De gezamenlijke supermarkt, verenigd in het CBL heet ja. dat dan. Die zei op een gegeven moment... Letterlijk, we willen van het gedonde rondom vlees af. En dat gedonde, ja, dat produceren wij eigenlijk voor een deel. He, er zijn natuurlijk ook een hoop andere organisaties die heel goed werk doen. Maar wij ook voor een deel. En uh, uh, ja, dat, is, dat is eigenlijk wat, wat we willen dat die supermarkten denken. van We moeten nou gewoon echt goede producten gaan verkopen. En geen kilo meer, geen plofkippen en andere dierenleed. Uh, en dan zijn ze ook van het gedonde af natuurlijk. Ja, hoe, hoe is dat eigenlijk om zoveel succes te hebben? Met zo weinig, zo weinig mensen? Ja, af en toe wel on, onwerkelijk, moet ik zeggen. Ja, want ja, je, je, Wij zijn dus met negen mensen, een heel klein kantoortje in Amsterdam... met een heel klein budget eigenlijk... vergeleken met uh, de bedrijven waar wij dan tegen ageren. En ze trekken zich echt iets van ons aan. Soms ja. poepen ze in een broek van angst. Heb ben je, je af en toe het ook enorm trots dat je echt op je borst slaat van... Uh... Ja. Nou ja, daar zijn we ook wel trots op. Ja, we zijn natuurlijk heel ongeduldig. Dus het kan af en toe niet snel genoeg gaan. En dan gaat er één om. En dan willen we eigenlijk dat ze allemaal omgaan. Dus we zijn eigenlijk nooit helemaal tevreden. Maar we hebben wel. Uh, we hebben een hoop uh, afgelopen jaar een hoop champagne momenten ja, gehad. Ja, en, zeg wij, en werd er dan ook echt champagne gedronken? Hebben we al een paar Van keer Dat budget. Dat krappe budget. Ja, ja. Budget. <laughs> ja we, tegenwoordig zeggen is uh, de. de wat we daar bijna dagelijks door het kantoor roepen is taart. Als er weer iets uh, klein stapje vooruit wordt gezet. Dan gaan we dan niet daadwerkelijk eten, want dat zou allemaal niet op kunnen. Maar als er weer iets te vieren valt, dan uh, is het vaak taart. Ja, mooi. Heel verantwoorde taart. En waar komt dat gevoel voor die dierrijk vandaan, Bel? Want op je achttiende was je al vegetariër, dus dat is er al een ja. tijdje. Biologie gestudeerd. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Uh, ik vond. Uh, op een gegeven moment gewoon heel onrechtvaardig. Vooral onrechtvaardig. Ik ben echt geen knuffel... dierenknuffelaar of zo. Ik, ik heb nooit dat zijn geweldigd. biologen heel vaak niet, hè? Nee, nee dan moet je misschien ook niet biologie gaan studeren. Ja. Want dan moet je ook... Uh, uh, krijg je ook allemaal excursies... Uh, dat je dan niet uh, met dingen te zien krijgt... die je eigenlijk niet wil zien, maar... Maar ja, ik vond het gewoon op een gegeven moment heel onrechtvaardig. Hoe we echt uh, ja, voor de lekkere trek, want dan is eigenlijk vlees eigenlijk helemaal niet nodig. En uh, uh, vooral niet hoeveel vlees we eten. Dat is zelfs heel ongezond. Weet eten drie keer meer vlees dan nog gezond voor je is, de gemiddelde Nederlander. En dan om die reden al die dieren zo behandelen, dat uh, ja, vond ik gewoon heel onrechtvaardig. En ja, dat onrechtvaardigheidsgevoel, daar, uh, daar drijf ik eigenlijk al uh, zo lang op. Ja, en dat, is heel, dat blijft. We worden ook niet minder. Je, nee. Er komt geen sleet op te ik zitten. Ik hoop dat het slimmer wordt. Slimmer, uh, dat een beetje uh, wel sleet geschaafd wordt, wat dat betreft. Naar nou, een ja. slimmere kant. Maar uh, uh, ja, dat zit er al wel heel lang, ja. Ja. En, en dat slimme, dat, dat is ook zo. Want wat, wat is er eigenlijk nou zo goed? Wat, wat zeiden ze eigenlijk in de studie? Dat heb ik opgeschreven, volgens mij. Hè? Waarom, waarom je die... die jury, uh, uh, uh, wacht even. Hij is een vakman. Zijn communicatie is effectief, inspirerend en vernieuwend. Even kijken. naar nou, effectief. Ja. Dat hebben we al een beetje gehad. Inspirerend. Kun je je daar iets bij voorstellen? Ja, ik denk dat dan al gedoeld wordt... Op de, meer op onze campagne-methode. Uh, dus wij hebben een company-campaigning. Uh, dat hebben we ooit bedacht... Uh, met, rondom die legbatterijcampagne... Uh, ongeveer tien uh, jaar geleden. En uh, uh, Daar had, had ik er ooit een boek over gelezen... Uh, van een organisatie in Amerika... die dat op hele kleine schaal ook deed. En dat, insp dat inspireerde mij dan weer. En uh, toen zijn we die die legbatterijcampagne gaan voeren en dat werkte. En ja. voor het eerst. Maar inspirerend het is in, in die zin dat anderen het gaan navolgen dan, of? of ja, dat zie je we wel, ja, dat, dat dat dat steeds vaker gebeurt. En dat is ook niet makkelijk, hè, want bij, bij dat bij die campagne methode hoort bijvoorbeeld... dat je, je heel lang richt op één onderwerp. Hè. Je moet die supermarkt moet idee hebben. In dit onderwerp bijt wakker die zich vast en ze laten pas los als het voor elkaar, als ze een doel hebben bereikt. Ja. Ze stappen voorwaarts zijn gezet. Als ze denken van nou, even de storm over laten waaien en morgen gaan ze weer naar andere, hinkelen ze weer naar andere dierenleed. Ja, dan gaan ze niks doen natuurlijk. Dus wij moeten, wij moeten op ons plaats blijven en rondom die plofkip campagne blijven voeren. Maar we zien natuurlijk een hele hoop andere leed voorbij komen, waar we. Nou, ja, ja, even moeten slikken om dat uh, voorbij te laten gaan. Je moet prioriteiten stellen en ja. uh, voet bij stuk houden. Ja. En dat komt later dan. Dat komt later. Ja. En dat soort dingen, dat is wel heel belangrijk en haalbare doelen stellen. Vroeger waren wij heel erg op dat biolo. We hebben het gehad over bioloos vlees. Dat is uiteindelijk, als je vlees wil eten, het beste vlees dat ja. je kunt eten. Uh, en we waren dan heel erg bezig om dat verdubbeld te krijgen. En dan waren we heel blij. Maar dan ging het feitelijk van 0,7% naar 1,4%. Ja. Ja, hoeveel dieren heb je dan geholpen als je, die, als je 98% eigenlijk geen invloed op hebt gehad? Ja. Dus we hebben op een gegeven moment gezegd, we moeten ons richten op de bulk. De plofkip is typisch bulk natuurlijk. En dan met een beetje pijn het hart even die biologische kip laten, laten zitten. Ja. Dus je moet eigenlijk heel veel mensenkennis hebben... om dat goed te doen. Uh, ja, je moet ook wel een beetje mensenkennis hebben. Maar ook vooral kennis van... hoe, hoe supermarkten denken. Je moet eigenlijk... Ja, Denk de supermarkt zelf een beetje worry. Je moet echt met ze meedenken. Dus je moet haalbare doelen stellen. En je moet niet geheimzinnig doen over je campagne. Nee, juist een paar maanden van tevoren alles al prijsgeven. Zodat ze, ja. ze weten wat ze kunnen verwachten. En dan maak je het dus aantrekkelijk om om te schakelen. Want, want uh, jullie voeren nu die campagne in kranten, in de, nou ja, in de media. Gaan zeggen: Wat doe je nog meer? Ik ga je ook bij winkel staan uh, met spandoeken en... Uh... Nee, dat is eigenlijk verre wat we, we zijn sowieso maar negen mensen. Ja. ja, maar goed, er zijn toch wel vrijwilligers te vinden in het land. Ja, dat wel. Ja. Maar ja, dan. we hebben niet het idee dat dat meer jaren. 2000, anno 2013 dus Het is 2.0 of 3.0 <laughs> campagne. Dat lijkt me niet. Dus probeer het gewoon op een slimme, goede manier te doen. wat wij ook met negen mensen kunnen behappen. En uh, dat is niet zo. We hebben nog wel eens gedaan, en dan stonden we in zo'n winderige voor een deur van een supermarkt. op een winderige dag, half in de regen. en niemand kijkt je aan. en dat vond we allemaal zo triest. Dus dat doen we niet meer. En het plofkippenbevrijdingsfront hoeft ook niet van jullie verwacht te worden? Nee, want daar geloof ik helemaal niet in. Nee. Wij gaan zo meteen nog doorpraten, hè, want dus, eh, eerst maken we straks plaats voor hoorspel De Moker. Maar daarna zijn wij terug om twee minuten overheen en dan blijf jij ook tot twee uur te gast in, in Casa Luna. Uh, Ja, de muziekje gaat nu al, maar dat is nog een beetje vroeger. We zijn nog twee minuten. Wat ik even wil gaan doen is uh, zeggen waar we het straks over gaan hebben. Dat is namelijk uh, de vraag aan de luisteraar. Hebben campagnes tegen plofkip en kiloknaller invloed op uw koopgedrag? Dus gaat u ook echt andere spullen kopen? En uh, waarom is dat zo waarom is dat niet zo? En wat is er veranderd in de afgelopen jaren aan uw koopgedrag? En wat vindt u van die campagnes? 0800-1121, uh, als u wilt bellen. 0800-1121. Als u wilt mailen, kan dat naar casaluna.ncrv.nl. Dus casaluna.ncrv.nl. En dan hebben we ook nog uh, hashtag Casaluna voor de twitteraars. Ben je zelf een twitteraar? Ja, zelfs. helpt dat goed? Helpt Twitter, is dat is twitteren? Dat Meer emotie kwijtraken? Nee, bijvoorbeeld in de campagne. Uh, ja, ja, ja, we hebben echt een enorme uh, fanatieke achterban. Ze dus hebben lang niet de grootste achterban van uh, dit soort organisaties. Maar uh, net de gouden Loekie en de onze taalverkiezing... dat zijn allemaal verkiezingen die we toch winnen. Omdat we gewoon zo'n fanatieke achterban hebben. Ja, dus hele toe. grote, enthousiaste, actieve achterban. Want dierenactivisten zijn fanatiek. Uh, daar zit wel een deel bij, maar ik denk bij, bij ons vooral ook speelt... dat heel veel mensen zien uh, uh, dat we, dat we uh, zakelijk zijn en resultaat halen... en dat ze dan bij willen horen. Die willen ook een steentje bijdragen. Goed, Sjoerd van der Wauw, wij praten zo meteen door uh, na, na, na één uur. Maar eerst is hier dus uh, Hoorspel de Moker. En uh, als u al wilt bellen, 0800 1121. Als u wilt mailen, casaluna.ncv.nl. En als u wilt twitteren, hashtag casaluna. Tot straks.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 Amsterdam, de jaren zeventig, de strijd om de wallen. Deel zeventien. Amerikaanse connecties. Die zak steeds dieper in de stront. Hij wou met die valse flappen en klappen maken om zo aard terug te kunnen betalen. Maar nou de politie de hele handel in beslag heeft genomen. Pak jij hm? hem greet? Ja, ja, ik ga. Al. Een moeder die voelt zoiets aan natuurlijk. Maar wat kan greet er aan doen? Café het uitzicht. Is dit Mister Harry Pruis? Nee, no, die is er niet. Salvatore Buffoni. Wie? I have a message for Mr. Prouse from my boss, Mr. Caesar Albertini. Alberti? Albertini. Caesar Albertini. He wants to speak to Harry Prouse about a business proposal. Business? What for business? Harry Prouse, is he there? Can you get him on the phone, please? Spreek jij Engels? Nee. Harry not here? Later. Later. Het is better to call back later. Ja, Harry hier. Later. Later. Dat, dat is dan vijf. Uh, veel plezier, meneer. Dat moet je niet doen. Wat wel plezier tegen zo'n man zeggen. Dat wil hij toch helemaal niet horen? Die man die wil gewoon stiekem in zijn honkie naar een lekker wijfkoeken loeren. Ja, ja, maar ik, ik, ik wou... Hey, je hebt uh, het toch wel gehoord? Jawel, maar... Geen gezellige praatjes. Hè? Daarvoor ga je maar naar het café. Ja, goed. Oké. Okay. Ja, meneer. Da, als het lampje... Uh, als het lampje brandt, zit er al iemand in. Nee. Nee, wacht. Ja. Ja, nee, die andere deur, deur ja. ja die, die, die deur, ja. ja. Hey, gebruik jij niet een beetje te veel bleek? Ik val bijna van verstokking van die gloorstank, man. Ik moet het toch uh, schoon, eh... Uh, schoon maken? Anders krijg ik die, die gore troep niet weg, meneer Pruis. Dat is geen gore troep. Jij komt toch zelf ook uit, zo kwakkie? Nog een... Uh, Prettige dag, meneer. Wat zeg ik nou net, godverdomme? Ja, hallo, met. Uh, de. Pst, de Sex Het is voor u, meneer Pruis, het is uw, uw vrouw. Ja, dat is het. Wat zeg je? Al Betty? Nee, die ken ik niet. Wat, en hij belt zo terug. Ik, ik, ik kom eraan. Eigenlijk moeten we een waterkanon hebben. Ja, of uh, gewoon, of gewoon nat cement. Zo storten we ze gewoon, maar dan nee, nee, nee, alleen tot nee, nee, hun man, enkels. Je je omdat je dan he, ook met, gewoon met, een steen Je Met waspoeder ja, met water in helemaal en, erin. In van die, die zakjes zetten in de groep. En uh, ja, dan zitten wij er alleen mee op. Dat is natuurlijk minder oh, Nou ja, ja die komen we niet meer terug, man. Die zien we echt niet meer. Precies. Is... Geef die eens, dus, John. Uh, Kijk eens, apsa. Is dit een maatje voor jou of niet? <tast> Het ligt lekker in de hand. We kunnen er ook weer een paar baaltjes meel tegenaan gooien. Speksteenpoeder, dat moeten we hebben. We hangen een vangnet boven de deur. Ja, Als we ja, daar eenmaal in zitten, kom, maken kom. we er één groot feest van. Eh, muziek en dansen en dingen. Laten ja, we eens een schuim. grote joint roken. Jongens. Ja. Uh, ja. Kloppen dicht. Ja. Ze komen we nooit ergens. Kom op. Hé, uh, hey, niet zo autoritair. Ik ben in mijn vader, weet je. Hé, hey, hé! Hey. Die kast hoeft niet kapot. Hou je een beetje in. Straks krijg je nog genoeg te rammen. Heb je er voor mij ook nog een, Art? Hier. Ah, en dank. denk erom. Geen gepraat of wat dan ook. Nee, niet lullen, nee, maar doen. Precies. Nee, We komen niet op de koffie. Nee. En ook niet om een biertje te nee, denken. Nee, eerst aan het werk. Session, kom eens even mee. Ja. Ja. Speciale opdracht? Jij gaat niet mee. Ja. Jij gaat niet mee. Jij gaat eerst alles afbetalen. En dat ga je snel doen ook. Anders gaan de jongens de volgende keer even wat anders doen dan een pandje schoonvegen. Wat vind jij, Freddy? Oh, is Freddy plotseling de grote specialist? Ze komen terug, dat weet ik zeker. En dan wordt het de oorlog. Ja, hoe weet je dat nou zo zeker? Hebben ze je dat verteld? Zijn dat soms vriendjes van jou? Wat is dat voor een klote opmerking? Oh. Jullie mogen zeker alles zeggen. Joes, maar als rustig. ik mijn een weer opentrek trek, kom, dan moet ik me meteen gedijst. Waar ik zit je met je Vraag alleen maar wat. Als ja. Freddy dat tuig kent zou ik dat graag willen weten. Nou? Nou? Het gaat om. Ken je ze? Nou is meneer Noemers. Stefan hier de baas. En, en dan ga jij een beetje lopen bepalen wie er wel en niet meer Je moet Doe niet zo'n lullig, Boor. Niemand is hier de baas. Als iemand hier de baas is, dan zijn we dat allemaal. Het is dus in één keer erbovenop. Geef ze geen kans, want anders weet je niet wat er gebeurt. Initiatief, daar gaat het om. Ja, wat? Ja, moeilijk woord. Initiatief. De eerste klap is een daalderwaard. Als wij het hier verliezen, dan gaat het ook fout met andere panden. He? Op de Servatistraat, de oude Schoon in de Looier, de Spuisstraat. Lul toch niet? Je doet net over het oorlog Hoe ja, is het ook? Is. Als ze hier binnenkomen, dan is dat huisvredebreuk. Ja, precies. En dan gaan we gewoon naar de rechter. Ja, maar daar trekken die luister geen moer van aan, Andreas. Die hebben hun eigen wetten. Weet je, ik voorspel je, op een gegeven moment is het gewoon hart tegen hart. Die eigenaren van die pand... Die pakken het terug. Ik weet het zeker. Geweld lokt geweld uit. Als het oorlog wordt, dan moet je terugslaan. Hart tegen hart wordt steeds harder. En, en daar doe ik niet aan mee. Ja, Wie wel? Och, Wie wel? God. Jij, Suzanne? Nee, maar boor, long. we gaan hier ja, een beetje gandewoven uit. Andreas. Ik yes. ben eigenlijk liever zonder geweld, wat mij betreft. We moeten ze er gewoon in één keer uitrammen. Tuig is het. Stel het je profiteurs. Halve kut studenten. Kunstenaars, ja, van onze belastingcenten. Sinds wanneer betaal jij belasting, Arie? Jongens, ik ga niet vechten. Zo wordt het een geweldspiraal. Precies. Weet je? Wij hebben de wet achter ons. Ja, dus. dat heb je al een keer gezegd. Wat vind jij, Suus? Ik, eh, uh, ja, ik weet het niet. Het knokken en vechten. Maar we hebben hier een goede plek, toch? We hebben een fantastische ruimte. We hebben een theatertje, we kunnen repeteren. Straks nog een winkeltje of zo. Ik zou het echt zonde vinden hoor, om ons zomaar te laten wegjagen. En ze hebben het recht niet. Nee. Ik ben tegen geweld. En als iemand jou op je bek slaat, wat zeg je dan? Ja, lekker. Sla nog maar een keer. Graag die andere kant ook. Ja, maar dat is demagogie. Ja, hallo. Zo kan ik er ook nee, nog ik even... Ik laat uh... me door jullie niet manipuleren. Jullie zoeken het maar uit. Ga maar lekker knokken. Maar, maar dan zonder mij. Ik, ik ja. vind het een andere plek. Succes. Tot ze daar ook langskwam. En jij er weer als een angsthaas van doorgaat. Vandaag gaan jullie een ander pandje schoonvegen. Laten we zeggen dat het een training is. De spieren een beetje losmaken. Dit pandje is in de Herenstraat. Niet zo groot. Dus ga je er maar zo vier krakers in te wonen. Ah, maar jullie springen er meteen bovenop. Ja, natuurlijk, hoor. Ja, dank je, Roosanne. het hier de colatjes met je. Bier staat klaar als jullie terugkomen, hè? En je weet zeker dat er geen gedonder van komt. Huisvredebreuk of zo. Harry Pruis zei laatst ook dat... Uh... Zie jij Harry Pruis hier ergens? Heb jij Harry hier gezien? Harry! Kom maar tevoorschijn. Geen Harry. Zie je wel? Die zit natuurlijk in die piepshow van hem te kijken. Een naakte wijven, Wat ja, wil je met die greet van hem? Dat de greet met de dikke reet. <laughs> Ja, maar Hoe laat zou die dan terugbellen? Dat heb je niet gezegd. Later zei hij: Later. Ja, later. Uh, uh, kon je me het nummer niet geven van de piepshow? Haar. Ja, dan uh, ken ik de hele tijd op die meneer Albertini zitten wachten. Albertini. Albertini zit te wachten. Eh, ik heb godverdomme wel wat beters te doen. Die, die Robby zit alleen in de piepshow die vertrouw ik voor hem meten. Ik denk dat ik de ramen maar even ga lappen. Oh, nou gezellig. Wat is dat toch, Harry? Waarom doe je zo-zo? Wat, wat, wat doe ik zo-zo-zo? Wat doe ik dan? Ach, geïrriteerd. Net of je ergens de pest overin hebt. Het is Net of je van binnen wordt opgevreten of je... Opgevreten? Ja, je slaapt slecht. Je doet al rare dingen. Neem dan op. Hallo. This is Salvatore Buffoni speaking on behalf of Mr. Cesar Albertini. Yes. Mr. Albertini is let's say in the same line of business as you. He wants to know if there's a possibility to cooperate. To uh cooperate. Yes. Um but I uh I I I understand not uh cooperate. Work together. Yes, yes, yes, yes, work together. That's very good. Very good. But uh in the what? In in the what he wants to work together? In the what? Let's not talk about it on the phone, Mr. Prowse. But if you are interested, I will call you again to set up a meeting with Mr. Albertini. He's planning a trip to Europe. Yes, yes, yes, yes, yes, uh, a meeting. Uh. Yes, Mr. Albertini wants to come to Amsterdam to talk business with you. But, of course, only if you are interested. Very good. Uh, Amsterdam, Amsterdam. Yes, oké. Okay. Amsterdam. It's uh, good. good. Good. I'll call back next week to set a date. Oké. Okay. Bye-bye. Hey, hoe is dat gegeven? <laughs> <laughs> Ze kennen mezelf steeds. Harry de Moker. Harry, Harry de, Harry, Harry I de Hammer. Ja, maar wel bij mij. Nou, ik ga even naar de piepshop kijken om uh, die Robbie een beetje in de smiezen te houden. Dus ze kon je niks maken, Rode? Nou, tuurlijk niet. Waar zijn die andere jongens? Naar de Herenstraat, even een pandje opknappen. Hm. Zal ik er nog even naartoe gaan? Hm? De laatste restjes. Nee, dat hoeft niet. Ik heb je nodig op de Lindergracht. Oh? Die pandjes brengen niks op. Veel te lage huur. Als ik die huurders eruit kan werken, dan kan ik de boel leuk op laten knappen. Ik denk de huur een beetje opkrikken, boven de 500. Ja. Kijk, dan schiet het tenminste op. Ja. Kunnen we die jongens niet meteen doorsturen? Van de Herenstraat meteen door naar de Lindegracht. Nee joh, dat zijn gewone huurders, dat zijn geen krakers. En dan zou wel eens kunnen dat de politie daar dan heel anders op reageert. Hij zal nog wel in de piepshow zitten. Laten we maar alvast beginnen. Ja, ik heb geen trek. Wat doe je nou? Je gaat toch niet weg? Ik uh, moet nog even wat regelen. Uh, niks bijzonders. Wat dan? Ja. Wat een je? Zeg hey, laat me nou gewoon even. Ik wil weten wat jij gaat doen, John Pruis. Gaat je geen moer aan? Zo praat je niet tegen je moeder. Als jij zegt het gaat mij geen moer aan, wat kan ik dan anders doen dan mijn eigen zorgen maken? John, John! <Glacht>